Na de aanvaring zonk hun schip. Reddingswerkers wisten zo'n honderd opvarenden uit het water te halen. In een kassencomplex in Blijswijk heeft een grote uitslaande brand gewoed. Niemand raakte gewond. De brand ontstond toen een groot afdekdoek in de kas vlam vatte. In Winschoten zijn twee leegstaande panden in de as gelegd. Twee mensen die probeerden de brand kort na het uitbreken te blussen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis.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 Afgelopen zomer ging zijn eerste speelfilm Ted in première. Die heeft tot nu toe ruim 420 miljoen dollar opgebracht. Het weer bewolkt hem buien. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen, woensdag veel regen en ook de dagen daarna wisselvallig. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Het Renze Klamer. Goedemorgen, twee minuten over vijf is het en uh, u luistert naar het laatste uur van het programma. Dit is de nacht en uh, daarin hebben we altijd eerst een half uurtje muziek. Daar gaan we nog even van genieten en dan om half zes is het tijd voor de rubriek Focus op de wereld. Daarbij praat ik altijd met uh, hulpverleners uit het buitenland, waaronder eentje uit de Madagaskar. En uh, dan vertellen ze over het werk wat ze doen, over de situatie in dat land. Dus een beetje actualiteit zoals u ruimt op radio 1. Uh, maar dat dus om half 6 Eerst even nog muziek en dan beginnen we wel met Bob Dylan. What's the matter with me? I don't have much to say. Daylight sneaking through the window and I'm still in so. Beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. Sit down on this bank of sand and watch the river flow. Wish <laughs> yes, I was back in the city instead of this old bank of sand. tops and the one I love so close at hand. If I had wings and I could fly, I know where I would go. But right now I just sit here so contentedly and watch the river flow. People disagreeing on just about everything, yeah makes it stop and I wonder why, why only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry, oh, but this old river keeps on a rolling low, no matter what gets in the way and which way the wind does blow, and as long as it does I just sit here and watch the river flow. Flow watch the river flow watching the river flow watching the river flow But I just sit out on this bank of sand and I'll watch the river flow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 And I make sure that I never forget that my parents taught me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 I'm out. of the world, one step at a time, learning the love and the hurt, the wrong and the right. I like saying anything I like no possibilities. Don't Kobe Grant was dat met A Song About Me. Nummer van dit jaar daarvoor, hoorde u Bob Dylan met Watching the River Flow uit 1971. Het is uh, 10 minuten over 5, dat betekent dat we nog ongeveer 20 minuten, misschien ietsje langer, te gaan hebben voor de rubriek Focus op de Wereld. Waarbij ik praat met uh, iemand uit Madagaskar die daar uh, mooi werk doet. En iemand uit Australië, uit Melbourne. Australië is natuurlijk een beetje het nieuws de laatste dagen... vooral door mensen die daar niet heen gaan. Namelijk Wilders, die zijn bezoek heeft uitgesteld. Omdat er gedoe was met zijn visum. De minister van uh, Zaken moest even goed nadenken... of hij dat wel wilde afgeven. En ook George Michael, die zijn hele Australische tour heeft afgezegd... omdat hij last heeft van angstaanvallen. Nou, wie daar wel is, dat is, uh, dat is een van de hulpverleners... die in de rubriek Focus van de wereld zit en die spreken wij ergens in de buurt van half zes. Nu eerst nog even muziek van uh, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Shaka tak heet ze een Britse jazz funkgroep groep opgericht in uh, 1980. En nog steeds actief hier met het nummer street walking. En uh, voordat we zometeen naar uh, de brief focus uh, op de wereld gaan gaan we in ieder geval nog even luisteren nu naar Ginny Owens met Mystery of Grace. you and heed your every cry for help cause I believe in you and everything that you could be you're hiding from the truth but now it's time for truth to set you free you are love, you are precious you are special You will find the joy that fills you. Just give in to the mystery of grace. You think no one can see the tears that hide behind your eyes. And you think no one can hear the thoughts and fears that fill you. Pain. And I am here to help you let it go oh, You are love, You are precious You are special In so many ways You will find Joy that fills you Just give in to the mystery of grace De Nacht, met Renze Klamer. Poetry Man van Stevie N en daarvoor hoorde u Ginny Owens, een blinde singer-songwriter die zong over de Mystery of Grace. Het is uh, vier minuten voor half zes, dus bijna tijd. Ik uh, zeg de hele tijd voor focus op de wereld zometeen. We praten dan met twee hulpverleners, eentje uit Madagaskar en eentje uit Melbourne in Australië. En uh, beide landen is wel, zijn wel dit nieuws uh, de afgelopen dagen Madagaskar dan iets minder, maar daar is het gewoon een hele rommelige situatie. De, de, de, de politiek ligt daar een beetje overhoop. Er is daar een of andere de, de president die, die dan weer niet eigenlijk echt gekozen is... maar door een soort van een halve staatsgreep aan de macht is gekomen... waardoor sommige gebieden een soort zonder wetgeving zitten. Ingewikkeld, ingewikkeld, daar gaan we zo meer over horen. Maar ook over Australië, wat dan vooral in de nieuws is door Wilders... die daar graag heen wilden, maar het visum niet op tijd kreeg, omdat de ministerie van Binnenlandse Zaken even over of ze deze man toch wel daar wilde hebben. Over dat soort dingen horen we meer. Maar ook over het werk wat deze hulpverleners uh, daar doen. Zometeen in de rubriek Focus op de Wereld. Het laatste nummer wat we vandaag waarschijnlijk gaan luisteren... Uh, is uh, van Bakshut Funk Die naam, man, ik krijg hem er bijna nooit uit. Maar gelukkig is het nummer erg lekker. Another Day. Another Day Staring out of my window Thinking about tomorrow No need to rush I ain't gonna worry Any moment of sorrow Is bound to disappear Sometimes I tell myself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 I'm the truth within me, except the fact that I love you. Right through eternity, I hear they say, "What doesn't kill you makes you stronger." I must have the heart of a lion.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 En dat is het zeker, namelijk dinsdag 2 oktober. En het is nu precies 1 over half 6. En u gaat nu luisteren naar de rubriek Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, blijft toch interessant hoor, vind ik altijd. Mensen die eh, ooit in Nederland wonen, maar gewoon eh, naar buitenland zijn gegaan... om daar mooi werk te doen, waardoor ze zich opeens eh, geroepen voelden... of ze werden door iemand eh, daardoor, eh, daarvoor geïnspireerd. En zijn nu eh, vaak al vele jaren actief. Vandaag spreek ik er ook weer twee. Eentje uit eh, Madagaskar, maar dat zometeen. Want eerst heb ik aan de telefoon Gerard uit Australië. Gerard, goeie, Ja, wat is het? Moet ik even denken. Avond? Hey, goedemiddag. Middag. Ja, zie je. Ik heb ja. het altijd mis. Hoe laat is het daar? Het is nu hier uh, half twee. Half twee in de middag. Kijk, nou. Dat is, uh, dat is een heel verschil. Hier is het uh, half zes, dus mensen worden net wakker of liggen nog lekker op bed. Maar de mensen die luisteren, die zijn natuurlijk al wakker. Uh, het is daar een heel ander seizoen. Uh, en ook natuurlijk heel ver weg, echt helemaal de andere kant van de wereld. Ik las op jouw website, uh, en zometeen meer over jouw werk hoor... dat jij ook gewoon gestemd hebt voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat klopt. Eh, eh, waarom? Uh, nou, omdat ik, omdat ik mijn stem uh, wel mee wil laten tellen, eigenlijk daar in Nederland. Ja. Want hoe lang woon je nu in Australië? Ik woon nu uh, ruim vijf jaar in Australië. Vijf jaar, oké. Okay. En ben je dan wel ook, uh, blijf je dan ook echt een beetje op de hoogte van het politieke klimaat hier en wat er allemaal gebeurt en wie met wie onderhandelt en, en zo? Ja, ja, ja, ja, we houden dat wel een beetje in de gaten. Dat okay. is goed te volgen via nos.nl. Ja. Er zijn natuurlijk nogal wat andere sites, maar ik gebruik uh, nos.nl veel. Ja. Precies. En waar heb je op gestemd? <laughs> ja, op de ChristenUnie. Op de ChristenUnie. Zonder twijfel? Uh, nee, met twijfel dit keer, maar uh, ja. En waar zat de twijfel? Uh, toch was wel de ChristenUnie geworden. Ik heb het nooit over het vergelijken, Het is altijd de ChristenUnie geweest. Oké. Okay. Ja, nee, goed de, de, de hele politieke uitslag van de verkiezingen en zo. En uh, dat ze in principe met iedereen in zee zouden gaan. En uh, ik weet niet of ik daar uh, volledig achter stond. Maar gelukkig is het, uh, is het uh, goed afgelopen naar mijn idee. Uh, en ja. ik, ik ben blij in ieder geval dat er uh, twee partijen ho en hopelijk dan ook uitkomen, zeg maar. Ja. Die, uh, die de regering gaan vormen. Ik denk dat dat, ja, alhoewel ze toch wel uh, natuurlijk qua. ...meningen ver uit elkaar liggen. en Ik denk ik, dat het toch makkelijker is om met twee partijen te regeren... ...dan met vier. Ja, ja ze hebben gisteravond... Uh, ...voor ons dan gisteravond al... ...hun, uh, hun eerste principeovereenkomsten gepresenteerd. Op, op weg naar een soort uh, regeerakkoord. En dat, uh, dat ziet er... Uh, ...nou ja, veelbelovend. Dat is natuurlijk een uh, kwestie van, uh, van smaak en interpretatie. Maar in ieder geval, ze lijken elkaar aardig te kunnen vinden. Ja, ik vond het, ik vond het een mooi compromis. Uh, uh, hoe zeg je dat? Een mooi, uh, ja, ja. mooi compromis. Ja. ja. Nou, mooi zo. Hé, hey, uh, waar Australië ook uh, door in het nieuws is, uh, uh, las ik en zag ik uh, op televisie ook... Uh, is toch weer voor onze Geert Wilders... die, uh, die bij jullie graag eventjes langs wilde komen in, uh, in Australië... maar daar dacht de minister van Binnenlandse Zaken ietsje anders over. Nou, ik heb wel ik heb gezien wat de minister van Binnenlandse Zaken daarvan uh, gezegd heeft. Of de, de minister van Immigratie. Ja. Dus uh, Chris Bowen, die, die had het daar nog over... En, uh, nou, dat schijnt toch nog geen uitgemaakte zaak te zijn, hoor. Nee, want ik, la ik las nu alweer net dat ze dat het, dat het, dat het, dat het, Hoe zeg je dat? Dat ze het niet gaan weigeren. Dus dat hij wel mag komen. Oké. Okay. Ja. Maar dat, dat hij er wel lang over getwijfeld heeft... omdat hij vindt Wilders dan een, een provocateur... en uh, uh, opvattingen staat hij helemaal niet achter... maar hij twijfelt dan dus ja wat is dan het recht van uh, vrijheid op meningsuiting in het land... En, uh, en, en moet je iemand gewoon kunnen weigeren. Maar het, het was een moeilijke beslissing, vond hij. Ja, ja. ja. Snap je dat? Ja, kan ik wel een beetje inkomen. Ja, ja. dat weet ik ook niet. Geert is natuurlijk Nederlander, hè. Dus ja, we zitten hier in Australië. Ja. Nederland, Nederland en Australië lijken misschien wel op elkaar. Er zijn natuurlijk ook wel verschillen, hè. Ja. Dus, maar ja, Nederland heeft wel een beetje pech op dat betreft. Die, die supertrollen, die komt er ook niet in. Dus. Die, wie, wie komt er niet dat, dat in? Uh, vi uh, Zo'n vissersboot. Ah. Die, uh, die hebben ze ook geweigerd in Tasmanië. Oh, ah, oké. Okay. Nou, dat gaat dan niet die had, zo... Die had, zeg maar, die had een ontzettend groot vermogen en die zou dan een, een paar jaar hier komen vissen, maar dat... Uh... is ook niet doorgegaan. Nee, dat, dat, dat nog niet. Uh, voor nu in ieder geval niet. Nee. Nou, straks bekoelen de relaties dat waren Dat er ook dolfijnen zouden gevangen worden en dat uh, ah, ja. soort dingen. Meer. Dus, uh... ja, dat is niet goed. Maar goed. En naast Geert ze ook nog George Michael die wegblijft uit Australië, maar dat was dan zijn eigen keus. Of heb je dat niet meegekregen? Dat heb ik nog niet meegekregen. Oh, nee. Ik weet ook niet of je er fan van bent, maar die blijft in ieder geval. Die had een hele tour gepland staan in Australië, maar die heeft hij geannuleerd... omdat hij last heeft van angstaanvallen. Ja. Dus dat is eigenlijk de reden waarom Australië bij ons in het nieuws is de, de laatste weken. Niet echt allemaal hele, hele ernstige zaken, gelukkig. Uh, Jouw werkt daar. Jij, wer, jij woont daar nu vijf jaar en jij werkt ook bij de radio, geloof ik, hè? Ja, nou, ik heb, ik heb dus uh, bij dit radiostation geholpen bij het opzetten van het uh, van webteam. Dus we zijn ook uh, behoorlijk actief op, uh, op internet. Jij zegt dit uh, radiostation. Welk radiostation is dat? Dus dat dus, dus is Light Melbourne. Light en, Melbourne, uh, oké. Okay. Ja, en dat zijn, dat zijn inmiddels twee stations. Ja. En, uh, Light FM is het grote station. Dus wij draaien christelijke en niet-christelijke muziek door elkaar heen. En het idee is dan ook om mensen die eigenlijk niks met het christelijk geloof hebben... Uh, mee te laten luisteren en hen ook te inspireren door wat ons is, wat dan uh, uiteraard de Bijbel is. Oké. Okay. Uh, ja, er, er is ook altijd wel veel vanuit de kerk uh, behoefte geweest aan een christelijk station. En wij kregen van de overheid een digitale zender, ja. een uh, frequentie. En uh, ja, die hebben we dus ingedeeld als christelijke zender. En er was een, uh, een jongen hier die, uh, die dat radiostation draaide. Uh, mm -hmm. vanaf 1 december vorig jaar. Ja. En maar op 1, 1 juli is hij begonnen als voorganger in een gemeente. En toen zochten ze iemand anders, toen kwamen ze naar mij toe van, hé, hey, zie jij dat zitten? Dus inmiddels ben ik uh, degene die verantwoordelijk is voor, het, uh, voor, voor zeg maar, de christelijke tak van, van, van Light Melbourne, Light Digital. Yeah. Oh ja, en, en dan Light Digital zoals ik is dan zeg maar 100% christelijke muziek en, en Light FM, dat is een beetje half? Ja, dat is uh, een beetje half om half, ja. En het, het is ook niet zo. Het ligt er niet duimend dik bovenop dat wij een christelijk station zijn. Zeg. Maar is, is Light nou, FM. FN... Ja, hm? is, is Light FM dan. Is, is dat ook een digitale zender, ondanks dat het FM heet? Nee, dat is, uh, dat is de FM-zender. Ah, Oké, okay. dat is gewoon echt uh, ja, op de golf. En, en uh, uh, hoeveel. Mag ik eens. Om uh, een beetje een beeld te schetsen. Hoeveel luisteraars heeft Light FM? Eh. Uh, voor Light Digital weten we het niet, maar voor, voor Light FM uh, ligt het luisteraantal uh, rond de 400.000, 450.000 per week. Oké, okay. nou dat is, best, uh, dat is best veel, want het is eigenlijk een regionale zender ook. Hè? Als het, het geldt voor Melbourne en omgeving. Ja, precies. Dus is, uh, ja, wij, uh, wij zijn wat betreft, uh, zeg maar, hier heb je dus wat we community stations noemen. Dus in Nederland, waarschijnlijk noemen ze dat lokale stations Ja. Um, ja, dus... Van de community stations zijn wij, zijn wij een van de grootste hier in Australië. Maar is het zo'n uh, zo christelijk oord dan, Melbourne? Nee, niet echt. Maar dit, ja, de bewoners wonen uiteraard wel christenen, net zo goed als in Nederland. Ja. Uh, maar, uh, maar goed, er ja, is natuurlijk altijd wel behoefte aan een christelijk station en dat was hier ook al jarenlang. Ja. En daardoor is, uh, ja, tien jaar geleden Light of Hem begonnen. Precies. En, en wat is jouw rol precies binnen dat? Want jij doet dan de, eigenlijk de coördinatie. Ja, ik doe de coördinatie van het digitale station, maar ja, het digitale station is natuurlijk pas in december begonnen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is gewoon nog... Uh, er is ook niet echt veel budget voor, dus ja, dan is het wel handig om een zending te hebben natuurlijk. Dus, uh, Precies. Dat, uh, <laughs> ja, pas ik er prima, denk ik, maar je... in, om een christelijk station te runnen. Dus, ja, uh, alleen je zei net, je, en, kan, je en, ja, kan... Ik doe eigenlijk alle, alle hand- en maar. dus de programma's downloaden, nieuwe muziek uitzoeken... Uh, nu moet ik van de week nog uh, voorgangers opbellen om te kijken of ze uh, wat willen doen met onze familieweek. We willen wat uh, problemen wa waar families tegenaan lopen uh, identificeren. En dan kijken of we wat voorgangers kunnen krijgen die daar uh, handige tips voor hebben binnen ja. een minuut of zo. En dan kunnen we dat ook op uh, Light Digital draaien. Een soort rubriekje. Ja, ja, dus gewoon tussen de muziek door, zeg maar. Dus meestal ja. toch wat tips meekrijgen en zo. Van, uh, okay. Ja, wat ze wat ze wat hen kan helpen, zeg maar, als, als niet. Je, je zei net dat je niet uh, de, het aantal bezoekers kunt... Uh, of het aantal luisteraars kunt meten van de digitale zender. Uh, nou, tot op dit moment uh, nog niet. We uh, hebben een luisteronderzoek uh, lopen op dit moment... Ja. Dus uh, hopelijk de komende maand of de komende maanden wordt daar meer over duidelijk. Daar zijn we natuurlijk wel erg benieuwd naar. Ja. Maar ja, er wordt zeker naar geluisterd, want ik bedoel, we krijgen ook reacties. Maar je moet dus eigenlijk een digitale radio daarvoor hebben. Oh, ja. En uh, ja, die heeft nog niet iedereen natuurlijk. En, maar je kan, ook, je kan ook via de apps luisteren en ook via internet. Ah, oké. Okay. Ja, dat kan ook. Maar het is toch wel fijn als je op een gegeven moment een beetje kan zien waarvoor je doet. toch? Nou, inderdaad, natuurlijk. Dat, uh, ja... Maar er zijn dus inderdaad wel luisteraars die op gereageerd hebben. Dus uh, ja. wat dat betreft weten we wel dat er geluisterd wordt. En de, dat is ook echt wel behoefte aan. Om dus gewoon echt voluit christelijke muziek en voluit christelijke boodschappen te horen. Ja, bijzonder joh. Ik bedoel, wij, uh, wij maken van uh, als EO natuurlijk ook uh, veel programma's. Maar het is niet zo dat wij ook hier bijvoorbeeld op Radio 1 uh, veel, veel christelijke... We hebben dan wel zo'n x noise Misschien ken je dat nog wel. Dat is dan het EO-internet. Uh, ja. ja. in, uh, uh, een beetje jongere zenden met dan wel alleen maar christelijke muziek. Maar niet, uh, niet echt zo'n zo grote lokale zender of zo. Nee, dat, uh, dat ken ik hier niet in Nederland. maar, nee, is... uh, maar goed, jullie, jullie taken is natuurlijk ook wel uniek. Je noemde net X-Noise, dat was ook nog een beetje het nieuws, hè, vorige week. Oh, het, het Flevo Festival bedoel je? Ja, dat is ja. dus voor vele luisteraars, denk ik, wat minder bekend. Dat is eigenlijk een soort uh, christelijke Lowlands. christelijke pingpop-achtige festival in, uh, in Buslo. En dat gaat stoppen, inderdaad. Ja, dat, uh, dat was inderdaad het nieuws, ja. Hé hey Gerard, is, is het zo omdat jij, want je bent dan coördinator van, uh, uh, uh, van die zender... het lijkt me ook wel een functie, je zit er nou zeg maar zo in... en je woont er vijf jaar, je gaat voorlopig nog niet terug, denk ik, of wel? Uh, nou, wij komen volgend jaar weer op verlof. Dus dat is dan, maar dat is dan inmiddels ook al drieënhalf jaar geleden. Dus dat wordt ook wel een keer tijd. Ja. Dus we komen, nog wel, we komen wel gewoon op verlof terug. Maar niet, niet om te wonen, dus... Uh... nee. Heb je daar ideeën over dat je, dat je ooit een keer terugkeert of, uh, of, of ben je van plan dan nog zeker tien jaar te blijven? Nou, voorlopig blijven wil je wel. En uh, ja, het is ook zo, als je, als je vrouw niet uit Nederland komt, uh, dan, dan is het vaak ook lastig, zeg maar om, uh, om in Nederland te wonen. Zeg maar. om, als je vrouw niet uit Nederland komt? Ja, nee, mijn vrouw komt uit Latijns-Amerika en dat is dan. Uh, dat is dan erg lastig om zeg maar een en ander rond te krijgen. Je moet dan zelf in Nederland wonen en boven het minimumloon verdienen en zo'n soort dingen meer. Dus... Oh, he? hoe bedoel je om te trouwen of zo? Om, om in Nederland zeg maar, om, om voor mijn vrouw om een verblijfsvergunning te krijgen in Nederland, ah, moet ik een okay. baan dat boven het minimumloon verd, uh, verdient. Ja. En dat, ik bedoel, ik woon om te beginnen woon ik al niet in Nederland. Dus, nee. Dat is al een slecht begin zeg maar. Ja. <laughs> Oh joh, dat is ook wel bijzonder inderdaad. En, en omdat jij dan een soort, een soort uh, zendeling bent of zoiets... dan, dan verdien je niet boven minimumloon, omdat dat je op basis van giften leeft. Dus dan kun je ja, eigenlijk niet... ik zou uh, sowieso niet in Nederland. Ik zou natuurlijk eerst in Nederland. En dat is sowieso al niet geval. Dus. Ja, dus dat maakt het praktisch eigenlijk lastig om, uh, om hier nog weer heen te komen voor permanent. Ja, terwijl wij hier gewoon een vaste verblijfvergunning hebben. Dus wij hoeven hier in, in feite niet weg. Maar dan, dan ziet het er eigenlijk uit dat je daar gewoon de rest van je leven blijft wonen. Nou, dat is sowieso makkelijk. Ja, ik weet het ook niet. Nee. Wij zijn natuurlijk wel zendelingen, dus je weet het in feite nooit echt goed. Ja, gaat. precies. Het kan zomaar zijn dat je weer ergens anders heen gaat. Ja, ja, ja. Ben, ben je en, nog wel een ja, beetje recht aan ja. Nederland, of niet? Hmm? Ben je nog ja, een beetje nou recht? ja, ik zeg altijd wat ik mis is mijn fietsen. Dat is, uh, ja? de fietspaden natuurlijk. En, ja, en ja. de wat zei je, en de? De fietspaden. De fietspaden, oh ja. ja heb je die daar helemaal niet? Nou, heb je wel. En dat, dat wordt ook wel steeds meer ontwikkeld. Maar toch niet als in Nederland. Nee. Oh, ja. Iets meer hoogteverschil, ook denk ik. Ja, dat gaat maar goed. Dat is ook wel leuk om te doen. Uh... Ja. Hey, staat, uh, staat er nog iets bijzonders voor jou op de, week, uh, op de agenda voor de komende week? Nou, we hebben deze week. Uh, gaan we weer uh, toe naar onze, uh, onze fondswerving. Dat doen we twee keer per jaar. Dus deze maand is helemaal aan de, op de familie gericht, zeg maar. Ja. En, uh, ja, dus dat, dat, dat moet ik... Ik heb vandaag een paar spots gestuurd en die, uh, die worden dan opgenomen. En uh, ja, die gaan we ook gebruiken. En dan hopelijk dus weer dat we genoeg geld krijgen om door te gaan, zeg maar, als radiostation dan. Dat is altijd weer spannend. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, is, is het ook daar een beetje crisis of niet? Nou... Ja, dat is hier eigenlijk een beetje aan ons voorbij gegaan, eerste... O, oh, ja. Nou, dat, is, dat is alleen maar mooi. Kijk, wij onze, onze giften komen natuurlijk uit Nederland. Dus ja. de Australische dollar staat erg hoog, dus dat is weer niet erg gunstig dan. Nee. Maar, zeg maar, voor Australië als lach, uh, omdat we dus uh, ontzettend veel aan, uh, aan mining doen, zeg maar, aan uh, mijn, uh, hoe noem je dat, in het Nederlands? Maar nee, wij, wij doen dus aan mining. En uh, ja, die, die, die mijnen, dat levert ontzettend veel geld op, natuurlijk, die grondstoffen, zeg maar. Ja. Maar dat gaat nu, dat wordt ook wel minder, omdat dus in China de vraag ook omlaag gaat. Dus. Ja. Maar in principe zijn we de afgelopen jaren wel goed doorheen gekomen. Ja. Nou, dat, dat, euh, dat, dat biedt wel wat hopen voor de toekomst. Hey, Gerard, dank voor jouw update uit, uit Melbourne, Australië. En, ja, bedankt. Goeie dag. Succes weer met je werk, hè? Ja. Oké, okay, tot ziens. Doei. Dat is Gerard uit, uh, uit Australië, maar we hebben ook nog iemand uit uh, Madagaskar uh, aan de telefoon. En uh, dat, is, uh, dat is weer een hele andere plek op deze wereld. En dat is Peter. Peter, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, dat is uh, bij jullie ook gewoon goeiemorgen, toch? Ja, ja, ja. ja. ja we, we lopen hier een uurtje voor op jullie. Ja. Maar dan... Uh... Verder is er niet veel tijdsverschil. Het, het is best een eindweg, maar uh, verticaal gezien uh, valt het wel mee. Hoe, ver het, of, hoe zeg je dat? Is dat dan weer juist horizontaal? Nou ja, in ja. ieder geval, het ligt niet ja. zo ver naast Nederland. Ja. Nee, afhankelijk van, uh, van uh, zomer- of wintertijd is het één of twee uur verschil. Dus Precies. Gaat, uh, dat, is, dat maakt het leven soms wel wat eenvoudiger met contacten met, met, met mensen in Europa. Ja, dat snap ik wel, ja. Hé, hey, Madagaskar, ik, ik, uh, ik kan het niet helpen. Ik moet dan toch altijd gelijk aan die, uh, aan die uh, animatiefilms denken. En het, het is ook een eiland, het is niet zo heel veel in het nieuws hier in Nederland, naar mijn idee. Het, het gaat soms een beetje aan mij voorbij, terwijl er toch allerlei heftige dingen gebeuren. Ja, er gebeuren hier best wel, op zijn tijd, best wel wat, uh, wat, wat dingen, ja. En, en, en eigenlijk, eigenlijk is dat bijna niet in het nieuws in Nederland. Nee. Het is, uh, we hebben een paar jaar geleden een staatsgreep gehad, nou, die is dan wel een paar keer in het nieuws geweest, maar... Ja. Ik kan me nog steeds herinneren dat ik, dat ik op een gegeven moment... mijn moeder aan de telefoon had, een aantal jaren geleden... dat ze zei, god, weer een cycloon die naar Mozambique gaat. En toen zei ik, ja, ik zie hem hier hangen, want hij hangt boven ons. En nee. dat is ongeveer hoe het nieuws uh, zo'n beetje gaat. Ja. Hoe zou dat ja, komen? Ja, en over Madagaskar hoe, hoe, hoe zou dat komen, dat er zo weinig aandacht aan wordt besteed? Ik weet het niet. Ik, ik, ik wijd het wel een beetje aan dat het een Franstalig land is. En daar toch wat minder van, van, van, van, van, van, van historie, wat minder... Feeling mee is met de Franstalige landen. Ik, ik, ik denk dat daar wel wat in zit. Als ik op het internet kijk, vind ik in, op de Franse en op de Belgische uh, nieuwsite, zeg maar, lees je veel meer over Madagaskar dan dat je dat in Nederland doet. Oké, okay. ja, dat is, wel, uh, dat is wel opvallend, inderdaad. Ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik, ik schok een beetje, want ik zat gewoon een beetje te, te googelen. Ik dacht, hé, hey, Madagaskar, behalve die animatiefilm, is natuurlijk gewoon, <laughs> het is natuurlijk gewoon echt een, een heel groot eiland uh, bovendien. Maar ook best wel een, uh, ja, ik, ik zou niet zeggen ontwikkelingsland, maar het komt er wel bijna in de buurt. Want de levensverwachting ligt rond de 60 jaar. Uh, de, de, er zijn hele grote gebieden die nu een beetje zonder wetgeving, omdat de een of andere staatsgreep is geweest met een president die, die, die dus niet verkozen is. En een andere president die, die dan weer de, de, nog niet in het land is. En uh, het is allemaal heel ingewikkeld. Ja, yeah, het is een beetje het het Afrikaanse verhaal, de een zet de ander af en die gaat dan in exile in Zuid-Afrika en die probeert weer terug te komen en dat kan dan weer niet en die proberen dan toch elkaar weer van de troon te zetten en ja. zo, uh, zo houdt het, het een beetje in stand en dat, dat is best wel jammer en het is een ontwikkelingsland, het is, het is een van de armste landen ter wereld okay. en, en met de vorige president, waar ook best wel wat op aan te merken was... zat er in ieder geval nog een stijgende lijn in. Ja. En eigenlijk is het na de staatsgreep is het alleen maar verder afwaarts gegaan. Ja, want er was dan eh, een, nieuwe, een nieuwe man... en ik weet niet waar die precies vandaan kwam. Zat hij al in de regering ergens of kwam hij zomaar opdagen? Nee, het was de burgemeester van de hoofdstad. Burgemeester van de, de hoofdstad. Vorige, in 2002 is eigenlijk hetzelfde gebeurd. En ook dat was de burgemeester van de hoofdstad daarvoor. Ja. Dus blijkbaar is dat de politieke stap om, om president te worden. <laughs> ja, precies. En, en die heeft dan dus uiteindelijk via een soort slim spelletje de macht overgenomen. En nu is het zo dat de, dat de oude president, die dus eigenlijk van zijn, van zijn troon is gezet... Die is nu niet in het land en er komen dan wel weer verkiezingen aan als het goed is. Maar als de president, die oude president, niet op tijd in het land is... dan kan hij niet eens meedoen aan de verkiezingen. Nee, nee de grondwet is, is, is al een aantal malen gewijzigd door de huidige regering dan, zeg maar... om, om die een beetje, een beetje in stand te kunnen houden. En één ding, als je zegt, voordat er presidentiële verkiezingen zijn... niet in het oude uh, verdreven president in Afrika... En die heeft al een aantal malen heeft terug willen komen. En of hij werd geweigerd aan boord van een vliegtuig. Ze dus lieten hem niet gaan. Er is zelfs één keer dat hij tussen Zuid-Afrika en hier... En het luchtruim werd gesloten voor alle vluchten... Uh, moest het vliegtuig terugkeren. Bizar. Dus door alle mogelijke middelen... wordt hij eigenlijk een beetje buiten het land gehouden. Ja, het is, het is bijna kinderachtig. <lacht> Weet je wel? Ja. ja, dat... dat... Toch, het eh, eh, doet me een beetje denken aan zo'n kinderruzie van nee, je mag niet meer. Eh, de, alsof hij niet eens de concurrentie aandurft, zeg maar. Weet je wel? En dan gaat hij het luchtruim sluiten om, om dat, omdat zijn concurrent eraan komt. Ja, het gaat allemaal natuurlijk onder, onder het mom van, van, van de veiligheid en van de stabiliteit en de rust ja. in het land. En tot op zekere hoogte is dat ook best wel een argument. Want het, ja. ja, je weet niet wat er gebeurt als hij wel terug zou komen. Want hij heeft best nog wel wat aanhangers. Maar. Ja, ik weet het niet. Het, is, het, het, het, het lijkt wel een beetje kinderachtig tussen de twee, zeg maar. Als hij ja zegt, zeg ik nee. Als jij nee zegt, zeg ik ja. ja Zo op dat niveau speelt het zich ongeveer een beetje af. En, en wat voor rol speelt de media daar dan in? Want ik las ook iets dat, dat, dat eigenlijk die oude president dan wel weer nog het meeste van de televisiezenders in handen heeft. Ja, de, de, de, de, de media. Er zijn heel veel wat rapporten over, over de... de... Dat de media niet vrij is om te, om, om te schrijven. Ik weet niet, ik heb daar niet helemaal zicht op. Ik lees nee. de krant hier wel. En, en, en afhankelijk van welke krant merk je ook wel aan welke politieke kant ze staan. Dan ja. zie je best wel kritische stukken erin. Maar een tijdje geleden is er ook een radiostation gesloten. Dus er is wel iets van een, een, een censuur gaande. Ja. En, en ook de zittende president heeft radiostations en televisiestations. Dus dat wordt dan ook allemaal gebruikt voor hun, eigen, voor hun eigen partijpolitiek. Ja, begrijp ik. Je, valt, je lijkt een beetje weg te vallen. Ben je er nog? Ja, ja, ja. Oh ja, ja nu hoor ik je weer. Wat, wat mij wel bereikte via het nieuws over Madagaskar... dat was uh, nieuws over de grote uh, bendes veedieven die er zijn. En, en v, dat is uh, wat anders dan misschien hier in Nederland... maar dat is echt een soort statusding daar in Madagaskar. Toch? Als je, als je zo'n zo speciale koe hebt, is dat geloof ik, dan, dan, dan ben je helemaal elite? Ja, ja de rijkdom wordt, wordt vooral in het zuiden en het westen. Daar wordt hij wel uitgedrukt in het aantal zeeboes. De, dat zijn Zeeboe. de koeien met van die beeld op een rug, ja. wat je hebt. En, en, en, ja, en daar zijn nou op het moment... Z-Stal kwam altijd al voor, is altijd al een, een issue geweest. Maar op dit moment zijn het best wel hele grote bendes van, van oplopend tot zo'n 300 man die, uh, die hele dorpen aanvallen... en, en, en grote hoeveelheden zeeboek stelen. Ja. En, en dan las ik ook weer een bericht van, uh, van begin september... Dat, dat dorpsbewoners dan terug gaan vechten tegen die veedieven. Dat er, dat er 67 veedieven gedood waren met bijlen, speren en, en machettes. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja dat, was, dat is op zich is dat wel, is dat wel een aardig verhaal... Want, Heel lang, ik bedoel, bijgeloof is een sterk ding hier in Madagaskar. Ja. En heel lang is het, is, is het een heel sterk bijgeloof geweest. Dat je, je, kon, je kon wel schieten op die, op die de halus, op die, op die veedieven. Ja. Maar die hadden een amulet om en een, die werden toch niet geraakt. Nou, dat geloofden, van beide kanten geloofden ze dat. Ja. Dus dat, uh, dat ze, gingen, ze konden eigenlijk redelijk ongestoord hun gang gaan. Totdat dit ineens is gebeurd. En nu, nu denken ze van, hé, hey, we zijn toch niet zo... Uh, on, onschendbaar als dat ze lijken te zijn. Dus het was wel, het was wel een interessante ontwikkeling die zich daar voordeed. Ja. Toch iemand het, het op heeft gepakt om, uh, om ze aan te vallen. Ja, dat geeft het volk ook wel hoop, denk ik dan. Ja, er zou een omslag nu kunnen komen waarin de mensen wat weerbaker worden... ...en zich niet zomaar uh, nou ja, laten dus overvallen. De zeepoes laten en, uh... afpakken. Ja, precies. Ja. Precies. Dat is voor hun, het is voor hun, hun alles. Ik bedoel, als wij soms een medische evacuatie doen... dan krijgen we betaald in in, in zeeboek, zeg maar... omdat dat het enigste is wat de mensen hebben. Ja, nou, dat is prima. Het is voor hun, hun, hun, hun, er zijn geen banken... dus ze moeten het ergens in stoppen. Ja. Nou, of een koe dan een goede investering is... kan je het natuurlijk over hebben, maar... Hm. het is gewoon het, het ja, hun, hun spaartsysteem. Ja, begrijp het, ja. Je zei uh, iets over evacueren... en dan gaan we het nog even over jou werken, want je hebt eigenlijk ontzettend gaaf werk... En dat is iets wat, wat in Nederland toch altijd een beetje moeilijk voor te stellen is. Dus ik weet er toevallig ook wat meer van, omdat we hè, weekend niet de EO-Jongerdag... en hadden we vorig jaar hadden we volgens mij dat project hè, van jullie uh, geadopteerd, toch? Uh, iets met, uh, met Madagaskar en ja, ja, ja. Want dat is uh, ja. zoals je in Nederland al die snelwegen hebt... waar ook elke, elke week wel weer aan wordt gewerkt ergens. Zo hebben die in Madagaskar niet echt. Of tenminste, je hebt één weg geloof ik van noord naar zuid... en met een paar zijwegjes, maar ook een heleboel moerassen die onbegaanbaar zijn. En jullie hebben een soort stichting ja. waarbij je met een heleboel uh, hoevercrafts allerlei goed werk doet. Zoals mensen die gewond zijn, snel naar het ziekenhuis brengen, voedsel rondbrengen. Uh, is, is dat een beetje een goede samenvatting? Ja, ja dat zou je het ongeveer wel zeggen. Langs de westkust zijn heel veel uh, ondiepe rivieren. Doordat die het water van het hoogplateau afvoeren, uh, is, zijn ze in, in, in de droge tijd heel erg ondiep. En is het eigenlijk moeilijk om daar met auto's. Uh, ...je te verplaatsen, zodat je niet door die rivieren heen komt. Voor de boten zijn ze de meeste tijd van het jaar te ondiep, dus daar kan je er eigenlijk ook niks mee. En een hoevenkracht is eigenlijk een, een perfect vervoermiddel uh, daar. Nou, daar zijn we hier in 2006 mee begonnen met, uh, met één hoevenkracht. En met wat, we begonnen met medische projecten en water uitgebreid naar voorlichtingsprojecten en waterprojecten. Mm -hmm. En op dit moment zijn we met, uh, hebben we wat afspraken en wat contracten met grote organisaties, zoals het Wereldvoedselprogramma. om, uh, om hun bij te staan, om hun te helpen in die, in die afgelegen gebieden. Yeah. En het is mede ook om, om dit soort gebieden in, onder de aandacht te brengen. Want het zijn eigenlijk vergeten gebieden, zowel door de overheid als door hulporganisaties. Omdat het zo moeilijk toegankelijk is. En, en, en het is redelijk, relatief zeer dun bevolkt. Ja. Dus het, het heeft niet zozeer de prioriteit. Maar goed, er wonen toch best wel een hoop mensen. Ja, kun, kun je zo'n voorbeeld noemen van, van een geval... Zeg maar, in zo'n vergeten gebied wat je dan meemaakt... In, in bijvoorbeeld de afgelopen week... waar je echt iets kunt betekenen met zo'n Hoovercraft? Afgelopen week hebben we dan toevallig een, een, een, een medisch team... wat, wat ergens in, in, in zo'n gebied zit. Die, uh, die vonden iemand... Die had een, ja ik weet niet precies hoe dat in het Nederlands heet, hier noemen ze het een hernia, ja, in ieder geval hier ook. Ze, zeg maar, we hadden nog twaalf uur de tijd om hem, om hem eruit te halen, of om hem te opereren op het moment dat de dokters hem vonden, Ja. dus we hebben samen met Maf uh, hier gebeld en die hadden een vliegtuig, dus drie uur, twee, drie uur later stond er een vliegtuig, zes uur later was hij terug en tien uur later was hij geopereerd en uh, was de 15 centimeter van zijn, uh, van zijn darmen weg en uh, nou ja, tot nu toe dat het week geweest... En tot nu toe uh, gaat het heel goed met hem. Ja. Dus een man van uh, ja, ergens in de dertig met een aantal kinderen. Maar dan ben je eigenlijk een soort ambulancedienst? Ja, in wezen wel. In wezen wel. Want in, in, in die gebieden waar wij werken, daar is eigenlijk niets. Ik bedoel, er, staan, er staat soms nog wel een, een gezondheidspostje of een ziekenhuis. Maar zelden of nooit zijn er eigenlijk dokters. Ja. Het uh, dichtstbijzijnde ziekenhuis van, van, vanuit dat gebied is zeg maar... Van 300, uh, 400 kilometer weg. Ja, precies. Over, waarvan de helft zeg maar over bospaden gaat. Ja, dat is niet te doen. En, en die man had al twee dagen of zo in een, uh, een ossekar gelegen. om te komen, zeg maar, waar wij met de medische teams waren. Ja, heftig. En, en doen jullie die zorgverlening dan gratis? Want ik, ik kan me voorstellen dat er niet echt zoiets is als een zorgverzekering daar? Nee, er bestaat geen zorgverzekering. Dit soort dingen. Uh... We kijken dan, meestal wordt er dan overlegd in dit, dit geval is dat niet gebeurd. Omdat er zo weinig tijd was dat je alleen maar kan handelen. Ja. En dan zien we daarna wel, we hebben daar wel fondsen voor beschikbaar. Ja. Maar in principe wordt er vaak wel met de familie gepraat. En wat ik net zei. Perfnoot betalen ze met een, met een zeeboel of wat dan ook. Maar we verwachten er wel bijdragers van. Want ook in ja. Nederland moet je voor de zorg betalen. Ja, dus ook hier laten we de mensen betalen voor wat ze doen. Het is een bijdrage in de kosten. Want het ja. dekt de kosten niet. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Het gaat er wel om dat ze weten dat het niet allemaal voor niks is. Precies. Hé hey Peter, goed om te horen wat jullie allemaal met, met Hoovercraft kunnen betekenen. En om ook wat meer informatie over dat land en de situatie daar te krijgen. Uh, als mensen er meer over ja, willen ja, weten, ja. kunnen ze terecht op uh, hoeveraid.nl. Aid met A-I-D. Ja. Nou, ja. dat als, uh, als ja, mensen dat interessant het interessant vinden. Maar. Dank voor jouw update en uh, veel succes daar met het, uh, met het heftige werk. Al zit jij ook weer vooral op kantoor, maar je zal vast ook wel eens erop uitgaan in de velden. Dus dank. Ja, gelukkig uh, mag ik zo af en toe ook weer leuke dingen doen. Precies. En mij resten luisteraars een fijne dag te wensen. En uh, nu volgt het uitgebreide Radio 1 Journaal.